De zoger Onze zogger. We et Esaf Saneti. Nee, dat is, dat is de zoger zegt. Maar dat is een citaat. Ergens uit het Maar Esaf heb ik gehad. De schepper zegt. Namens de schepper zegt hij. Door een of andere profeten. Om ze. Hij waartime menno. En daarom. Heb ik voorbij laten gaan. Aan hem mijn uh, de staf. Hij waard hier mijn me had ook ga. Ha, ha. Dus dan de zoger gevoegd toe. Ik, ik uh, hield uh, hi, uh, hi, af ah, van hem de tuchtiging. Ik heb hem niet getuchtigd, dus. Kiddei shelo gelijk ten op dat hij geen deel in mij hebben, zou hebben. Shapiro show, dat dat betekent, citaat shani loradzei shielo dvikoudba dat ik wens niet, dat zijn de, wo de woorden van de schepper, dat ik wens niet dat bij hem. Dat hij. Met mij samen zou vloeien. Punt. Op kind of er geen overeenkomst naar eigenschappen natuurlijk. We leggen dat discrepantie van eigenschappen. We zijn hoe schomer en dat is wat hij zegt. Citaat. Navchi, katsavo mijn neefje, <inaudible> zegt de schepper. Katsavo kotst van hem of misselijk is van hem. Shapirocho dat dat betekent, he jot, Shekol kol, she tam avodatam, hi avorto eletatsmam, dat betekent, dat angezien al hun werk, al hun werk is alleen maar voor eige voor hun eiche voordeel, lachen nafsi katsavo, darum mijn nefes kotst van hen,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 Sharia dam, yagia ledwee dat daardoor zij ertoe komen om met mij samen te vullen, um, om in met mij samen te vloeien. Dus om, uh, om zich aan mij aan te hechten. want aangezien zij geen wens, geen verlangen naar mij hebben,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 Het begrip SF betekent, dat hij design heeft jou gedaan, alles wat hij moest doen, heeft al gedaan. We hoe van het woord osse, SF van het woord osse doen, dat heeft alles gedaan al. We hoe ho šef alet smoli ishalem en hij acht zichzelf als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 Omaha Dam jechullah soot, Shiloh iets terecht, Lavolide Anikret Yisurim. Omaha Dam jechullah soot, en wat kan de do? mens doen? Shiloh iets om geen behoefte te hebben, om te komen tot afdaling. Anikret Yisurim, welke afdaling heet? leid, baze op margish dat of darin dat hij voelt is, mar ook dat hij ver weg van de schepper is. Hij shekol gekoeld in surim al de kwestie van het leid, who is, bij de is Adam, loise, erbij, bij bij de rega, de dat dat het hele kwestie van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 Naar beneden, in, naar beneden in zijn relevantie voor zichzelf, punt. Klomaar, dat wil zeggen, Shehura Ewa mo dat hij ziet bij zichzelf, Ech Shehuba al in hoeverre hij, hoe, uh, hoeveel tekort hij heeft. Als u je Shem, dan weet hij te vragen, de schepper,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 Cruciale zaken. Zelfs in de tijd van de opsteking. Hoe het Gilles lechapes het zood. Hij begint al te zoeken naar de manieren. Ech la lot bedarga. Hoe op te steken. Uh, uh, langs de trap treden. Zie je dat?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 dat hij vol is van tekorten, of als hoe en daarmee kan hij dus zichzelf zichzelf verifiëren zichzelf en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 Shebazman Aliya, Let op, dat in de tijd van het, de opsteging Een ha'dam rotsele ha'pesbat moch is renot. O, oh, de normale manier is, ja, dat, de, dat in de tijd van het, de opsteging de mens wenst niet om eh, te zoeken in zichzelf naar tekorten. korten. Lachen mochrachim la tet lo mille Daarom is men verplicht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 Verbetering. O, was ze, je schlefares en darmei, dinewee uit te amru wat de wezen plachten te zeggen. Adla avidna bachishana. Schepiru zaken zakken, eh om is tekel tamit la ki ilu ik zal tegen dat is dan van het Talmud ik zal alleen maar de korte, zin, kort kort zeggen, kort dat wil zeggen, kijk de wijze plachten te zeggen dat de oude man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 Hij zod, zeguh, ja, holla volide jira, anhezin hij kan, ja, potenshell kan hij komen tot afdaling, tot een afdaling, kde is kilim, rekim, opdat so zodat hij de lege kilim, lege kilim zou kunnen uh, verkrijg.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 in de toestand van, het, van, het, van de lage toestand. Missebat, Shalom, Argees, om de reden dat hij niet voelt, Shuba, Alchisarom, dat hij tekorten heeft. Kijk zo zoveel keren weet dat allemaal herhalen, nog een keer van verschillende invalshoeken in andere toestanden, dat dit in ons moet ingeankerd worden. Alles wat we leren nu. En dat zal ons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 op te steken in het geestelijke. Lachen mishehuza ken hainu chacham haro eet nolad, Daarom, hij die oud is, in het geestelijke zin, oud is, dat wil zeggen, chacham <tries> haro eet anolat, zo so staat hier geschreven in de spreuken der vaderen, dat hij Wijze is die vooruit kan zien wat in de toekomst zal zijn, hoe matchilliger P is dan, begint hij te zoeken, echt la lotbaroukan juud, hoe op te komen in het geestelijke. Odmitterem shanebat lo matzaf shanea, nog van tevoren, nog voordat van hem de toestand van de opsteking, teloor zou gaan omdat Azla as asla zot, et kollet so, so et zot, en hij begint dan alles uh, in werking te stellen. Ech, she yesh eze oven, op welke manier bestaat er manier, she you hellalot, bema lot, aruchaniot, -um aruchaniot, dat hij in staat zou zijn om op te steken op de traptreden van, op de geestelijke traptreden.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 weg is het van jou gegaan de gohma bina en dedat we az me maila goyer etakhisoron hisoron shebo en dan ziet hij vanzelfsprekend automatisch zijn te korten ukwari gyulok i limrikim en die dan al de lege kielim zou hebben om ze in het cel en daardoor in daarmee zou hij redding vinden. Schelo je wo le de ji dat hij niet weer uh, daadwerkelijk tot de afdaling zou komen. Wat dan even er et en nu zullen we uitleggen de vraag.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 onze zonde zou uitwissen. Ano, ano metanim lifnejakanoosborgut naim. Dat wij dan eisen, zeggen we, voorwaarden, sorry, dat wij voorwaarden stellen aan hem. We hem en zeggen, citaat. Awailo alidei, sorry, maar niet door leid, zeggen we. akavana citaat.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 нім цаве фин ден צריכים להרגיש את рефим легаргиш эт шифлотейну дат оп оп дат вэй зауден ган фулен онзе лагайт ану гормим шегем ану ану гормим шегам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 Aval, sch ze loya wo alidei surim. Oké, okay, ik wil zeggen. Maar dat het niet zou komen door leed. Ani kraa jiri dood, welk leed heet? Afdalingen. Shaa jiri dood haa elum viim, leeday haas falat, haag dusha, want dat deze afdalingen leiden brengen tot. Uh,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 Mekashin, alze ze. En allen, allen hadden beschwaar daarover. Ja, gewoon de buitenstanders. Gewoon mensen die dan. die hoorden dat wel dat, wat van dit voorval. zij hadden dan problemen daarmee. Haréi, Hayu, Harbe. Sadikim. Schekiblo leem Kijk waarom Kijk, wat was hun beschwaar? Er waren toch vele rechtvaardige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 we what, what is laid in the geist werk the work. Ainu, that will say. So that they, that in that they, -dar -dar that they, that they, that they, that they, that that they, that they,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 Dat hij citeert ervan: "Schik het oogschap dat daar geen gevecht staat. Schep als menscha dat met al maashu meruchak meerschend. Dat we net wat wij nu leren. Deze die Dat in de tijd wanneer de zich ergerd of zich dat."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 in de wens om te ontvangen alleen voor eigen voordeel. Kedogmat ke beleeft hij net zoals dieren te doen, She ze lopen met adam dat duidt niet past bij het aspect mens. Hoe Hu richten koven alle surim, hij dan zich te concentreren, intentie uh, zich te richten op het op het op het niet daarvoor dat hij de mens wens te worden dat dat is zijn leid maar om van het leid van de schina.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 La shi je ka kaev, kaev beize ever prati, let over wat I have Hij gaf dus een uh, voorbeeld uh, um, over de mens die um, een pijn heeft in een of een ander uh, orgaan van hem. Va murgash, beikar, ba Balev.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 Knesset Israël, de verzameling van Israël. We karake, en de hoofdzaak van de pijn is bij die schina. Zij voelt het pijn, net zoals dat bij de mens zelf was. Ten aanzien van zijn een van de pijn in zijn van, een van zijn organen. Wij zij, Jezus, er, de En daarover dient de mens natuurlijk Berouw hebben over dat, over die, over die pijn die the, dan de the schina voelt. We zijn je surimba en dat heet leid in het geestelijke.